De vogelbescherming dreigt met een rechtszaak als het kabinet geen haast maakt met de ontpoldering van de Hetwiegenpolder. Het vorige kabinet had dat besloten om extra natuurgebied te creëren als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Maar de huidige regering wil dat alleen als het echt niet anders kan, zoekt daarom nog steeds naar alternatieven. Volgens de vogelbescherming is de unieke getijden natuur in de Westerschelde van levensbelang voor tienduizenden trekvogels. Het weer. Vanavond is het droog. Morgen is het vrij zonnig met een temperatuur rond de 18 graden. Vrijdag wordt de kans op regen en onweersbuien weer groter. Dit was het anime show. In Circus Watvoort ben jij de artiest? Dat doet je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisactanties in Familyland. Zandvoort, zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. de Zandvoort, ben jij de artiest? Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels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 In Zandvoort. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties, in en verkoop van niet gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende PIA-service. adres voor autoschades en APK-kleuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. Hoofdvertrouwderspecialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf bedrijf Santvoort ook gewoon op zaterdag. Ik zeg een hele goede middag. Ik ga, ik ga proberen een je avond uh, in te brengen. In ieder geval is dit voor mij een heel goed weekje. Want uh, ik hoef uh, elke, elke dag uh, maar om half uh, elf naar school. En dan uh, ben ik alweer om half 1 uit. Ik heb ook heel veel van jullie verhalen gelezen. Hoe uh, jullie week eruit ziet. En ook weer heel veel verzoekjes binnengekregen. En dat waren voornamelijk tot 40 verzoekjes. Dus de hele 140 40 heb ik naar de studio gehaald en de hele tof 40 staat nu gewoon op onze gezellige computer. Dus uh, nou ja, ik heb ook ontzettend veel verzoekjes die ik dus ook ga verwerken. Dankjewel voor het mailen allemaal. En uh, nou ja, dankjewel voor het reageren op de poll En natuurlijk weer voor de nieuwsberichten. En uh, nou ja, ik kreeg uh, afgenomen na, na, na de vorige uitzending een uh, mailtje van iemand. En je zei ja, uh, je had de op de Venus geduid. Even voel zo'n maar wil nog een keer voor ja, je hoeft er maar één te sturen. Ik zeg welkom bij Power. Dan gaan we gaan gezegd even een door. En dit zijn de oppositie met don, long, en nog eens Kijk, wie ben ik, ben ik zie. Van al die remsier. de m'n is te je is I'm you're on a mission to get me to you're on a mission to get a mission to get me a me a mission to a mission like a mission to a to a mission to to a mission to a mission a a a to de golf zo maar zo warm als je famous, de golf famous, de golf famous, het is de famous, de golf famous, famous, famous, is Doe normaal maar dan doe je al raar genoeg Stomme remmen en beel, ga genoeg Geef nou, je aan met die bike man, we gaan vanavond weer duren naar de klucht Next match, dat begraven, dat vind ik zo intens We winnen hard met die verkeerde ballen, maar ik zei geen fokken wil ik zo goed Fuck, weifel, half weifel, maar ik ga niet weifelen, ja ik ga niet weifel Fuck, zo moeilijk kan, om verdomme normaal te pleffen Ik heb een onkoel, dat is het, dat is het, dat is het, is het, dat is het, dat is het, dat is het, ik ben vreemde jonge, maar ik denk het met me En negen stoffen, feesten, maar hier In zijn groepen naar mijn dertje, kom, kom Ik ben je vader niet Windap, in step, yeah. ja. Ik ben de Pakistan Ik op een laag naar Ik moet niet stoppen, blijf bewegen I'm a fader, like up baby Kom op, blijf wezen, blij Ik moet vreden, I'm a fader Ik ben de baas en ik voet je aardel Dat je kop af en duidelijk tussen mij benen is de ik kom zo hard Bitches willen, in me chillen Is it so hard? It Look, he did it in The ring is coming on, say click on it The ring the ring, will get shit on The other Let's Since I'm a penis I'm a Chest <laughs> just to chest just. those to know we were always just that close We to rest Tired of the tone It's the fact just tonight that The outside of the walls So how can when not reach out my finger? It feels like more than distance between us I'm <laughs> begrijpen ze hebben een aantal van die uh, uitschieters trouwens uh, nog het leuk nieuws voor dierpark Emmen want uh, nou je ja, hebt het waarschijnlijk gehoord in uh, de komkommers zou het ene parkeer zitten dan veel, uh, veel kopen veel mensen kopen de komkommers niet meer dus uh, de olifanten van dierpark, uh, dierpark Emmen uh, doen zich deze dag goed uh, aan een grote partij komkommers die zijn opkomst van uh, komkommer twee Koos de vies uit, e uit Erika die zijn producten door de paniek rond de kwartier niet meer kwijt kwam. De Vries besloten komkomers te schenken aan de diertuin en uh, geeft dus commentaar commentaar ja, het was weggooien of uh, de olifanten ermee plezier meldde nou, een woordvoerder van uh, het Dierperk en de dinsdag en de dieren werken de partij binnen enkele dagen op en uh, ze hebben het nog even een beetje nageteld. en het zou gewoon om 40.000 komkommers! Dat heeft ze binnen een paar dagen op, ja dat kan ook hè, dat kan ook. Ook weer een verzoekje, trouwens dat is een je kind. We gewoon een verzoeken hier. e En rise up! Een hele goed middag. Me. Boy, I can't forget If you think I'm coming back Uh, don't hold your breath! Yeah. Het uh, Indo dood is bizar nieuws weer. Want we zorgen het gewoon heel erg ver om een boek te promoten. Een marketing Indonesische marketingmedewerker die anoniem doodkisten, doodskisten naar journalisten en bekende mensen heeft gestuurd, wordt er beschuldig van akelige daden op de politie in Indonesië. De man kan maximaal worden voorlopig tot een 1 uh, jaar celstaf. aan mei zien maandag tientallen kleine uh, grafkisten naar redacties, kamer, reclamebureaus en bekende mensen. Anonieme boodschappen bij de kisten verwezen naar een website waar maas boek over mond op mond kamer werd, werd Veel van de ontvangers verklaarden voor, voor onrust te zijn en bang te zijn en sommige dreigden met in stappen. Volgens de politie kan ma maximaal worden voordat dat 1 jaar stelstaf Maar vertel eens me mensen dat de kist alleen waren bedoeld uh, om publiciteit te creëren voor je boek Ja, als je nou zo gek publiciteit wil, doe dan gewoon even normaal hè. En ook weer een verzoekje dit zitten zeggen, en nog alleen maar verzoekjes zeggen Daarom blijft ze wel eens in het van Is somewhere only we know. Het staat nog een plek die alleen maar twee mensen kent. Goedemiddag. up against the wall You were ready to go tonight I'm a different guy They call up all the things you know If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home Cause I'm ready to go Is that you? geen nieuwe films uitkomen, maar dit is toch wel een film waar heel overtuig uh, na nou het onvergetelijke vrijgezellige feest in Las uh, Vegas kiezen de voor een veilige ingetogen P bruiloft Echte dingen gaan niet zoals hij had gepland. Uh, wat hebben ze in Vegas meestal in Vegas? Maar wat het gezelschap in Bangkok staat te wachten overtelt en verwachtingen. De Heinovertuin Part 2 uh, is gevolgd op dit moment uh, van hengel uit 2009. En is wederom onder de regie van Todd Phillips. Ook maken Ken Young, Juffie Tambo en Mike uh, Thyssen weer in opwachting in de hangover part 2. Uh, nou ja, als je naartoe bent gegaan, uh, ik heb ook al een aantal reacties gehad van Paris of dank je dankjewel daarvoor. Uh, nou, de reacties waren goed, dus ik zou zeggen gaaf wel. Maar als je hier nou ook nog, uh, uh, als je naartoe bent geweest, dan wil ik graag weten hoe het was. En misschien het dan zoveel. Weer een verzoekje! En deze vroeg Michael aan, maar die wel uh, schrijft dus bluff. Gaan we met een kamer kruis. Hallo ideeens pen, nou speciaal voor jou dan. Ik kan ergens heen, maar in het zijn wacht of steeds op mij. Alleen, Zij flesen rond een knie. En dan neem ik moet de dadelijk en de gouden weer Er zijn vliegtuigstoelen, wat jullie bij bedoelen Ik bovendien zijn die muziekens is. Is Er is een lopens sterren die we toch nooit zien misschien. Heel iets kan je als besluit, naar de schepen achter. Ga er stiekem tussenuit, een vluchtweg naar de muur. There's a screener, the radio's on The shoes are thrown But I don't need to go outside Because there is still wel well, a Happy New Year's, baby We could probably fix it if we clean it up All day, all day, all Simply pack our bags We'll go immediately Wax your own, want we need to Zandvoort, op 106.9 FGFM En dan uh, vliegen we gewoon bijna een bom in de studio, zeggen. Dan nog, uh, uh, ja, ik kreeg nog een moertje binnen via, via de mail. En uh, dat, dat viel hem best wel op. In uh, Japan uh, heb je dat manga tekenen. En dan kan je, uh, ja, dan teken je een speciaal stijl. Maar dan kan je tegenwoordig ook, kan je er dokter in worden via een, een bepaalde universiteit die Kyoto heet. Voor de volgende jaar kan het en dan kan je een do dokterstoetel behalen. Uh, als, je, als je goed manga kan tekenen maar man, moet eens even googelen. Ik ik heb een er zijn... iemand in mijn kast moeten maken. En dat was er Wat is Mensen praten. serieus. Het tegenwoordig. is een jeugd Wat tegenwoordig. Wat Wat is er is Wat Wat You're the crown, the the crowd the the crown, the the crown, the the crown, the the crown, the crown, the crown, the crown, me, the you. Reflexes yeah. flashes in the phone, I'm gonna make us lose him. the phone, do not take I'm fucking crying. Looks like my big I'll be just the space. Fuck, don't even start from the sub, that's why I'm not Is ding termen gebracht. Termen van je pisse van je wast En de oude oude oude oude oude oude oude oude oude oude oude oude is oude oude oude je oude oude oude oude Wat is nia, wat is nia, wat is nia Je hebt de showings van de klap En je bent niet vrouwtie, vrouwtie, vrouwtie, vrouwtie, you Wat is nia, wat is nia, wat is nia, wat is nia Met schreef, met jou alles gekost Sunt ik bier, kan ik heb niet bouw, ik die show We hou een bouw, bouw, een Ik in met Mickey Tegen zich een formule uit, laat een Mickey Je dat shit, kijk dat sterk dat niet maar je vindt niet dat is niet, dat is niet. Dat is niet. nog hoofdpersoonlijk gekocht in de cd-winkel. Van de weinigen die ik echt gekocht heb. En uh, volgens mij hebben jullie nog een uitzending. Nou, de, de, de overtuiging zegt komt er zeker op uh, goede ja, Goeie goedemiddag nog steeds. Ja. Yeah. Wie, wie, wie, wie ben je? Ik ben Owe. En uh, nou ja, jij ja, gaan gaan een praten. Maar eens even hoe was je dag? Eh, uh, saai. Zo, oh zo, Moest je moest je niet in school? Nee, ik ben ziek Ah aha, aha. Dus uh, ja, hier ja, ja, ja je bent er niet in school geweest, dus het was gewoon eigenlijk saai. Ja. Yeah. Dus je dacht nou ik laat ik laat me, ik laat me, ik laat, me, ik laat me dag even op ik ga maar even een plaat aanvragen? Ja. Yeah. En welke plaat wil jij nou moeren? Nou, ik zou heel graag in haar vanners wel te voren. <laughs> nou, dat vraag ik die gewoon voor je daar is het goed? Ja. Yeah. Oké, okay, dankjewel voor het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 No! <laughs> nou heb gehoord joh Justin Bieber zingt mee in dit nummer nou goed ik neem het terug we gaan hem nooit bedaillen als je me ooit nog aanvraagt ja. helaas ik dus heb een duet in meegedaan het zou ergens in die o uh, gebeuren ja goed welkom hey, nieuw uh, we zijn een beetje uitgelopen vandaag want we moeten de ook nog doen dus we gaan snel verder met de sprint en nieuw deze week zijn we de bingo place geworden met cry just a little Ik loop echt enorm achter. Het is, het is echt niet te geloven. Hè? Met de pol. Ik heb bij deze week gevraagd. Ik eet voorlopig geen komkommers meer door de ex Ah nee, ik blijf het gewoon eten. zijn 57%. Nee, ik eet het wel alleen wat uh, minder. Het is 7%. En ja, ik at wel komkommers, maar nu niet meer. Het is 27%. En D, ik had sowieso al komkommers. Uh, ik had sowieso al geen komkommers. Dat was de boom voor deze week. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. En uh, uh, een beetje, een beetje slechte afkondiging Maar we kunnen er niks anders van maken deze week Ik wil je toch bedanken voor het luisteren en ik eh uh, ik, ik speek je volgende week weer En als ik je niet volgende week speek Het wordt fijn, die kent he Hoi! Deze hey, ik ben al wat moe Ik ga nu naar mijn bed, wat rusten Nee dat kan niet, geef naar niet toe wij wil net net jij jij rustig We vijf, zijn je gewoon zo Maar we zo lang gaan in de zaak ze ik dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan ik dan het dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dat dan het zijn Laat ik dat, ik De koppelaar dat ik, ik, ik er is, de Samen naar de school Deze fans hebben netjes de dag Laat! Mijn de en mijn vrouw willen slapen Overweerlijk even helemaal niets Ik moet er nu geduld gaan. gaven We staan wel lekker te zingen, jij en ik Maar ik wist alle twee verplicht De, zon, de ja yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, zijn de yo, yo, de yo, yo, yo, yo, yo, ik yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, maar ik ben een knoop in, we zijn met een klaar Oh, ik ga te lood, ik ga goed boek oh. zoet, ik ga een boek zoet Nog eens, in een uur dus nog vandaag, ben ik zo, dat ik ga, dat ik nog Stankt,